Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vogelgriep gaat waarschijnlijk nooit meer weg. De ziekte gaat al meer dan anderhalf jaar lang non-stop rond in Nederland. En experts denken dat dat zo blijft. De kosten rijsten ook de pan uit. Eerder kostte de bestrijding van vogelgriep nog 10 miljoen per jaar. Vorig jaar stond het al op 55 miljoen euro. Ook kunnen de bedrijven die ziektes bestrijden al dat werk binnenkort waarschijnlijk niet meer aan. Sinds 2021 zijn er al 7 miljoen vogels gedood. En ook andere landen hebben met vogelgriep... Te maken. Europa zit nu in de grootste epidemie sinds 2003. Burgemeester Halsema van Amsterdam gaat door met haar plan voor een nieuw erotisch centrum in de stad. Het plan is om een sekscentrum te openen op een andere plek dan de Wallen. Want daar is het nu veel te druk en levert het sekstoerisme veel overlast op. In Amsterdam Noord en Zuid, de potentiële locaties, zijn er veel zorgen onder bewoners. Bleek al tijdens een eerdere bijeenkomst. Uh, krijg ik krijg binnenkort een kleintje en ik vind vooral niet de prostituees het probleem, maar de mensen die erop afkomen. Ik vind het niet veilig voor onze kinderen. Nou, wat hier in Noord komt en mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen hier zijn. Waar moet ik nu gaan wonen? Halsema zegt wel dat ze minder horeca in het erotisch centrum wil hebben... om het zo minder aantrekkelijk te maken. En Jan Roos en Dennis Schouten moeten 5000 euro betalen aan John de Mol. Die mediabaas had de twee voor de rechter gesleept... omdat ze in rollopraat hebben gezegd dat hij getuigen had omgekocht... in de zaak tegen zijn zoon Johnny de Mol. Het punt is alleen, hij wil nu 27.500 euro... Ja. Een smaad, omdat we dat verhaal, wat we gerectificeerd en weggehaald hebben, hebben gebracht. Maar volgens de rechter hadden de twee niet genoeg bewijs om die beschuldigingen zomaar te mogen roepen. John de Mol wilde dus 27.500 euro schadevergoeding. Maar volgens de rechter is 5.000 ook genoeg. Het weer, er is nog een paar uur zon en morgen is het weer volop zomer. Smiddags wil kans op wat bewolking dan en maximaal 28 graad. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon Zandvoort. Een zomerhit. Cfm. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. Goud van oud albums. Albums die we niet mogen and can't forget. I'm sitting all alone, I took my ticket to Welkom terug luisteraars bij de tweede uur van uh, Goud van Oud Albums. Albums die we niet willen, kunnen en mogen vergeten. En het tweede album dat we gaan bespreken is uh, van de Birds. En het album is Notorious Bird Brothers. Het is het vijfde album van deze Amerikaanse rockband en werd in 1968 alweer uitgebracht. Het album vertegenwoordigt het hoogtepunt van de muzikale experimenten van de Birds eind jaren 60. Waarin de band elementen van psychedelica, folk rock, country, elektronisch muziek, barokpop en jazz combineert. Ja. De beurs introduceren ook het geluid van de pedal, steelgitaar en een MOOC synthesizer. Waardoor het een van de eerste LP releases werd waarop de MOOC verschijnt. Maar ja, dat heb ik volgens mij al een beetje te vaak gelezen. Nou ja, als het dat klopt, zegt, dan, uh, in 1968, nee. ja. ja. Hij duurt maar 28 minuten, deze plaat, Pim. Wat kort, hè? Heel kort, 11 inderdaad. Er elf nummers op. Elf nummers. Hè. Zou dat komen dat ze zo aan het rommelen waren... in die, de tijd dat dit album werd opgenomen? op allemaal ja. bezettingen. Ja. Het was echt een soort uh, draaideur van die eruit met ruzie. En, deze cross werd uitgezet, inderdaad, hè? Even halverwege, ja, oktober en, 67, ja. Maar ook nog andere bandleden komen zo wel op... die. Uh, Korte tijd de groep verlaten. En. Uh, terugkomen. Met, ja. en, met, met slaande deuren weggaan. Er staat dus zelfs op <laughs> deze plaat. komen we zo op. een dichtslaande deur uh, staat op die plaat. Oh. Die een beetje. die chaos. Uh, ja? okay. En ja, ook, ook de hoes verbazen een beetje. Want David Crosby is toch een grootheid. Die heeft Zeker, een behoorlijke ja. stempel op deze plaat gedrukt. Nou ja, stempel. Hij heeft een behoorlijke bijdrage geleverd. En waar staat hij op deze deze plaat, ik zie drie mannen, maar geen David Rosni. Nee. Maar heeft hij wel een grote aandeel geleefd? Ja, hij heeft twee nummers meegeschreven, zie ik maar. Hij, hij speelt. Twee nummers, ja. Ja, ja hij heeft, uh, zeker. Hij speelt toch wel op het uh, nummer of zes mee. Oh, oh. Ja. Ik dacht dat hij er halverwege eruit gezet. Werd. Ja, maar dan heeft hij natuurlijk een tijdje meegedaan, ja. Klopt. Ja, Ja, ja. ja want we begonnen met het nummer uh, Artificial Energy. Ook al een beetje speci nummer, hè? Ook mooi nummer. Ik kan er niet echt helemaal goed voor warm lopen voor dit uh, openingsnummer. En dat is vaak met albums, als het openingsnummer je niet ligt om een of, ja. of andere reden. Dan is oh, het. Uh, dan ga je ook niet verder, nee. Dan ga je, nou, je gaat nee. wel verder, maar ja. dat, is, dat is altijd wel een soort van uh, hindernisje. Ja. Maar bij mij is het, ik weet niet hoe jij dat vindt. De trompet vind ik een beetje. Uh, die speelt dan de, de, de melodie, uh, de zangmelodie mee. Mm -hmm. yeah. Ja, dat vind ik een beetje fantasieloos. Ik vind het ook niet. Popachtig, meer fanfareachtig... door het trom trompetje. Het is. Uh, het ja, is nee, niets... ik vond het wel mooi. Maar wat wordt zeg, een beetje spacey, een beetje synthesizer komen daar wel naar me voor. Dus ja, ik, ik, ik kan het wel horen, laat ik het zelf zeggen. Ja, ja. titel vind ik wel mooi, Artificial Energy. Maar ik vind het nummer te, te fanfareachtig, ja. Te weinig pop. Ja, het gaat ook over het duistere gebruik van amfetamine. En het was eigenlijk geschreven door Chris Hillman... Hè, die er maar ook toegevoegd werd. Die ervan suggereerde dat de band een nummer over snelheid moest schrijven. Hm. Of over speed. Gaan over we speed, over snelheid ja. of over speed over als, speed, als, als ja. drug? Ja, ja, ja. Ik denk meer dat het de drug speed is. Ja, de niet? amfetamine, ja. Want oorspronkelijk wordt de deugde van amfetamine verheerlijkt... maar daarna wordt het verhaal steeds donkerder. En in het laatste complet... Waarbij het steeds duidelijker wordt dat drugsgebruiker gevangen zit voor het vermoorden van een homoseksuele man. Heb ik er nooit in gehoord. <laughs> maar zoals blijkt uit het laatste couplet van het lied. Ik kom af van amfetamine en ik zit in de gevangenis. omdat ik een koningin heb vermoord. Nou. Ze moeten er nog eens goed naar luisteren. Nee, de ja, dat truc in open ja. gegooid, maar ja. er staat ook dat uh, toen ze die song helemaal opgenomen hadden, werd mm hij -hmm. eigenlijk door de journalisten, de muziekjournalisten, totaal, uh, ja, totaal over het hoofd gezien en geërgerd. Okay. Ja. Ze hebben er eigenlijk weinig uh, woorden aan besteed. Ja, ja. ja. Uh, het is ook niet het hoogtepunt, nee. Ja. Want het gaat wel mooi over in het volgende, maar, eh? Going Back, van Carol King en uh, Jerry uh, Coffin. game of life to win I can recall a time when I wasn't ashamed to reach out to a friend There's more to do Than watch My silver fly But Every day can be A magic Heart ride A little bit Of courage Is all we lack like. So catch me If you can I'm going A little bit of courage is all we have, so catch me if you can, I'm going back. Ja, hier vind ik ook wel een beetje jammer. Uh, ik, ik vind uh, dit, dit album uh, wel een zeven. Maar ja. dat, dat zit vooral in de tweede helft. Als Crosby wat meer uh, zijn stempel drukt. Oké, ja. Zo'n Coffin King nummer, dat is, was dat ook niet een soort controverse? Dat Crosby, om, vanwege het feit dat ze dit nummer toch een beetje zoetsappig... Heb je lucky? Ja. ja, we hebben zelf voldoende... Uh, Power om goede nummers te schrijven. Dus waarom nummers van anderen gaan ja. coveren? Ja, je klopt, ja. ja. Maar ik vind persoonlijk even de mooiste hoor. Hoewel is uh, The Birds ook niet een coverband. Hè? Een Bob Dylan coverband. Zo kun je het onhebiedig al doen. Onhebiedig, ja. ja. Daar zijn ze ook wel groot door hè? Mr. Tambourine Man, ja. Highback Play Beetje. Ja, zo. En, uh, prachtig, ja. ja. Turn, turn, turn is ook niet van henzelf. Het is niet nee, van Dylan, ja. maar het is, het is wel uh, een andere ja. popseeker, geloof ik. Zo zie je maar, ja. ja. Dat is een andere, andere album, maar dat klopt wel wat je zegt. Je kan het onerbiedig een coverband noemen. Ja, ja, een beetje onweerbiedig inderdaad. Maar Going Back heeft heel een mooie... Uh, geprijsde samenzang. Hè? En een mooie Rickenback gitaar. Dat dus is ja. natuurlijk altijd heel mooi. Maar uh, ik vind de instrumenten... wat ver in de achtergrond. Ik vind het, de zang eigenlijk te hard. Oké, okay. ja. En ja. Dat, de, dat is... Uh, in de mix niet goed. Althans, niet, nou, niet, niet zozeer naar mijn smaak... Uh, afgeregeld. Mm -hmm. Ja. De songtekst is ook nog wel leuk, het verwijst ook een beetje naar voor de overlevende. Het beschrijft de poging van de zanger om het cynisme dat gepaard gaat met het volwassen zijn te verwerpen ten gunste van de onschuld, ten gunste van, de onschuld van de kindertijd. Ja, dat is ook wel dat, een, de, de spanning zeker. tussen volwassen en kindertijd. Een universeel thema, ja, ja. ja dat... Uh... Ja. Of ze hadden gewoon, gewoon geluisterd naar Voor de Overlevende. Zou kunnen. Hè? Ja, kunnen we dat, kunnen we dat <laughs> nog uitzoeken. Ja. Klopt dat eh, dan eh, chronologisch? Ja, dit album kwam uit 1968 en Voor ja. de Overlevende uit 1966. Dus ja, het zou kan. kunnen. Ja. Ja. Ik ben bang voor niet hoor. Maar, ja. maar het was de lead single van het, van het album. En als zodanig vind, ik het, uh, vind jij het een goede vertegenwoordiger van het album? Het is een beetje te sappig naar mijn zin. Een beetje ja, nou, ik vind, ik vind het... Ik vind het, het hele album wel goed uitgebalanceerd, ja. Alle nummers die, ja. Maar als je ook ziet dat de beurt heel erg op, veel op Dylan, Dylan uh, Klopt, leunen qua ja. tekst... Nou, dan, dan is dit nummer toch van mij te, te middle of the road-achtig. Als afgezand van het album. Ja, nee, ik vind het wel passend. Ja, ook het andere nummer wat we later toekomen van... Uh, uh, wasn't born to follow, het is ook van Carol King, Jerry Coffin. Nou, dat vind ik ook een van de hoogtepunten, toch wel, ja. ja. Oké, okay, dan het derde nummer alweer: Natural Harmony van Chris Hillman. Beïnvloed, lees ik ergens door Crosby. Toch wel, oké, okay, ja. over uh, Joanne de Viver, over Levenslust, Natural Harmony dus ook weer een uh, we hadden net over Going Back, dat het wat de middle of the road was, althans naar mijn smaak okay. dat is natuurlijk dat is alleen maar mijn smaak, want uh, dat zegt verder niet zoveel, maar dat zit nog een beetje daarom zei ik, ik vind de tweede helft van het album pas goed op gang komen, als je het, wil, als je, als je het een psychedelisch, misschien licht progressief album wil noemen, dit is mij allemaal nog te, te weinig spannend, nee, oké, okay, ja yeah dat je het aan de monkeys moet geven. <laughs> ja. We hebben het al over de hoes gehad. Nog even niet, hè. Je zegt natuurlijk ook iets over uh, ja, uh, de spanning in de groep, hè. Want we zien, een uh, voor de mensen die het nog niet kennen, je ziet een, uh, ja, een paardenstal denk ik, hè. Met vier ramen erin. En in drie van die ramen zie je de beurtmensen. Chris Hillman, denk ik. Roger McQuinn. En wie zou die derde zijn? Gene Clark. In het vierde raam waar nu een paard staat, daar zou natuurlijk David Crosby moeten zijn. Ja. Nu we dat ja. weten, ga je toch weer anders kijken naar die hoes. Ik vind het vreemd dat Crosby daar niet op staat. Ik ben ook benieuwd wat erachter zit. Dat dat kennelijk niet kon, juridisch niet, of hij wilde het niet, of ze, ze wilden hem een. Uh, ik denk dat ze een een ruzi hadden. Ja, ruzie hadden. Ja, gewoon ruzie hadden, ja. Zullen we naar het volgende nummer gaan, Pim? Ja, want daar zit wat meer spanning in volgens jou. In een fantastische anti-war song. Het contrast kan bijna niet groter. Zo, daar hadden ze dan nou mee moeten openen, dit album. Dat is meteen ruig, recht voor zijn raap. Ja. Met, met, met kanonvuur, met, met uh, oorlogsgeluiden. Uh, en dan wat hij ook zingt: to wake up, wakker worden. in het besef dat je naar Vietnam moet. Shit ja, zeg. Daad, ja. Ja. Daar hebben we geen ja. zin in. Ik vind een heel sterke tekst. Ja, hier komt ook David Cross weer ook pas voor het eerst. Klopt ja. binnen. Ja. Dus ja, mijn smaak of mijn opinie over dit album, moet ik eerlijk zeggen, is wel erg gekleurd, doordat mm -hmm. ik steeds ga kijken van, David is, wat is ja. de invloed van Crosby? Ja, okay. En uh, dat ja. zijn toch wel mijn favoriete nummers. Het is, of oorspronkelijk is geschreven, dit nummer, dan door David Crosby? Ja, wel met hulp van ja. Hillman en McQueen. Ja. Maar het is Want toen werd hij ontslagen, toen ze het af moeten maken. Ja. Ja. Sterke song, ook een belangrijke nummer. Hè? Draft Morning. Ja, nogmaals, het hele album is één, wel één geheel. Ja. Het past allemaal bij elkaar. Het gaat genaadloos in elkaar over. Voor, het, mooi. voor, een, ja. zeker, voor een deel wel. Voor een ja. deel denk ik het is uh, een stukje Hillman McQueen ja? en zeker een stukje Crosby. Ja. En er zit voor mij toch wel een soort scheidslijn in. En ik vind het album wel een beetje uit elkaar vallen in die, ja? okay. in ja. die twee kampen. Ja. Ja. Met natuurlijk, ja, dat heb ik al gezegd, met een voorkeur voor. Ja hoe zeer ik ook het gitaarspel van uh, McQueen, uh, ja dat blijft natuurlijk fantastisch om te en horen en natuurlijk de samenzang is denk ik ook heel uh, belangrijk hè? want ze kunnen mooi ja, ja, absoluut en misschien heeft het toch allemaal te maken met, met die ruzies die tijdens uh, die opnames uh, naar boven kwamen hè? dat zal ze ook geen goed gedaan hebben uh, ja, soms uh, maakt het het spannender, maar uh, zoals die dichtstaande deur, die aan het eind van het volgende nummer komt... Oh, and wasn't born to follow. MUZIEK well, I try to go and journey where the diamond crescent's glowing And run across the valley beneath the sacred mountain And wander through the forest Inside a legendary fountain Till I see your form reflected In its clear and chilled waters And if you think I'm ready You may lead me to the chasm Where the rivers of our vision Flow into one another Waters. She may beg, she may plead, she may argue with her logic And mention all the things I learned that really have no value In the end she will surely know I wasn't born to follow de hippie song. Ja, ja ik moet je wel zeggen ja. ik, ben, ik vind het een heerlijke song. Ja, hier is ja. dus geen invloed van Crosby, hij heeft niet geschreven hij heeft ook niet meegespeeld op nee. dit nummer maar ik vind wel een van mijn misschien wel het, het favoriete nummer van de plaats. Ja, dus dat is even de ja. uitzondering die uh, de regel bevestigt. Via dit nummer ben ik ook bij uh, dit album gekomen hè? want ik ben een groot fan van Easy Rider die film. Ja. En daar staat die wordt natuurlijk ook in gespeeld. En op die manier ben ik Eigenlijk bij hun terechtgekomen, hè. ja. Is dat de eerste rol van Jack Nicholson, Easy Rider. Ja, wel, hè? ja. Dennis Hopper en Pieter Fonda, ja. ja. ja. Maar wel, wel een ja. nummer waar ook uh, iets over een ruzie te vermelden valt. Uh, Michael Clark had de groep tijdens de opname verlaten. Mm -hmm. En yeah. Jim Gordon speelt dan uh, de drum. op dit Oh, oké. Okay. Ja. Dus wat je zegt, er zijn veel uh, uh, wisselingen geweest hè, van, de, van de groep. Ja, en nogmaals, de deur die Jim Gordon, die Michael Clark achter zich dicht slaat van de studio, die hoor je het van dit nummer. Dat vind ik wel grappig. Ja, inderdaad. Ze hadden toch wel ook een beetje humor, die mannen. vind ik een beetje genoeg van, inderdaad, ja. Dat, dat valt je ook wel op, het gitaarspel van uh, Roger McQuinn. staat hij aan bekend? Ja, ik weet het eigenlijk niet ja, er was een periode dat uh, hoorde je dus George Harrison in die periode met zijn twaalfsnarige Wickenbacker, net ja. als McQueen, ik weet niet, uh, misschien heeft Harrison wel daarvan afgekeken Oké. Okay, yeah. of was hij eerder, ik weet het niet want uh, het album Beatles for Sale, daar zitten heel veel twaalfsnarige gitaar op en dat is mm -hmm. natuurlijk al weer eerder maar dat ja. is dat is, uh, dat is wel McQueen zijn handelsmerk. oh ja, die twaalfsnarige gitaar uh, ja, ja, okay. dat, ja. dat is ook een bird sound ja, het begin van Mr. Tambourine man. Prachtig. Volle, ja. Ken je veel prachtig. muziek van de Birds? Niet zoveel. Nee, ik heb ja, nee. ook niet. Nee. Nee. Nee. nee, dit is het eerste album wat ik echt goed bestudeerd heb, moet je ja. eerlijk zeggen. Ja, ik ook. gek genoeg, ja. Moet ja. ze zeggen, Die Jongen dan Yesterday is ook een hele belangrijke geweest. Of een hele uh, bekende uh, goede plaat van de Birds, ja. Ja, misschien moet je er nog eens ik ook maar eens in zijn de -nummers van. Eet is natuurlijk een beroemde plaat. Zeker, ja. ja. Fifth Dimensions, ja. Dit ja. vinden wij toch wel Dit album meer country rock eigenlijk. Hè? Het wordt wat wilder, wat harder en wat beter. Mm, nee? Ja, ik vind het nog niet echt wild. Het, mijn probleem is met de pedal steel gitaar. Er zit natuurlijk pedal steel gitaar in veel nummers. Ja. En uh, dat vind ik uh, zo... Hoewel het bij sommige nummers prachtig past. Vind ik het, vind mm -hmm. ik het niet pop en niet rock zijn. Per nee, nee, is nee. bij mij gewoon een soort... komt ik uit de heel zo'n de... Het is ook wel een instrument wat... Ja. Wat al heel lang uh, gangbaar was, uh, denk ik in de, in de jaren 50, 60. En, uh, de Dobro en daarna de pedal steel, zo'n gitaar uh, platleggen. Ja. En dan lekker ook met zo'n zo fleshals over, uh, over die snaren. <laughs> ja, dat ja. Wordt, en de beurten leunen daar soms iets te veel op. Tenminste, als je ervan houdt, is het fantastisch. Ja. Maar je hoort op deze plaat, hoor je voortdurend die pedal steel gitaar uh, op. De, op uh, ja. En uh, ik vind dat afdoen aan het rock-popgevoel. Ja, oké. Okay, Terwijl ja, ja. Uh, soms heb je instrumenten zoals bijvoorbeeld Neil New Jong, die, die heeft banjo. Uh, ook op Harvest heb je banjo. Ja, denk zeker. Je, dat komt ook een beetje uit die, uit die tijd, hè? de ja. Verenigde Staten, de jaren 50, 60, Billy. Uh, maar dat vind ik uh, dat prachtig, vind veel leuker. Ja, ja. Uh, ja, het is ook een beetje persoonlijke smaak. Dat geloof ik ook, inderdaad. Wasn't ja. Ja. Uh, Born to Follow zit ook veel uh, pedal steel gitaar in. Ik weet niet wie dat is, Chris Hillman. Wie speelt dat? Ik denk Volgens mij wel, ja. ja. Uh, wisselt. Dat is erg, uh, je merkt wel de indruk van deze plaats, vind ik heel erg wisselend. Ja, ik hoor het in Bij de mij althans. Ja ja, ja, ja, ja. Nee, ik vind het een van, een, uh, ik vind het een van de mooiste. Hij zou bij ja. mij wel hoog staan in mijn top 50 albumlijst, denk ik. Ja, ja. Hij staat ook hoog in de beurtslijstjes. Uh, okay, ja. Sowieso uh, echt hoog, ja. één of twee. Ja, het, is ook, het, is, het album wordt algemeen beschouwd als het meest experimentele van de band. Maar ook speelde speelduur van iets minder dan 28 minuten of 29 minuten maakt het ook een kortste, ja. We ja. hebben ja. Ja, het eerder over gehad. Hè. Je hebt wel een soort ideale luisterduur voor een album. Hè. Dat is ja. 40, 40 minuten, denk Twee ik. 2 keer zelf. 20 of zo, is ja. 28 minuten is kort? Ja. Heel kort. En uh, langer of een dubbel album is vaak ook weer. Uh, een hindernis om het allemaal eens lekker te gaan luisteren, omdat het zo lang duurt. Ja, ja. Je had vroeger van die pick-ups die draaiden automatisch die plaat om. Dat heb je er ook wel eens gehad, of zo niet? Uh, jukeboxen. Jukeboxen, maar ja. Maar pickups, ja. uh, pick-ups, nee. Ja. Wel uh, zo'n sandwich dat die. Uh, ja, dat die meerdere er één voor één af ja. kon spelen, maar uh, dan altijd de A-kant of zo, ja, ja. De kant die boven lag, ja. <laughs> maar ik heb nou een pick-up gekocht, een tijdje terug, alweer een paar jaar. En die slaat niet af. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk, oh. ja. Moet je even terug naar de fabriek? Zit er nog garantie op? Nee, dat is beter. Oh. Dan zeggen ze minder uh, elektronica, minder mechanica. Oh, er zit een verhaal achter. Ja, ja er zit een verhaal ja. achter, ja. ja. Jij bent wel iemand die gewoon toch gaat luisteren voor een plaat en niet, niet weggaat, uh, weg dus dan is dat. Nee, maar om elke keer Zo... weer op te staan, vind ik toch ja. een beetje. Ja, ja, ja. Hij staat ja. nou niet eens meer aangesloten, nee. <laughs> Ja, dat is moeilijk, ja. Ja, ja. Nou, die gaat op Marktplaats dus. Nee. Toch niet? Nee, ah, okay. vindt wel er staat het wel leuk, het hoort, je hoort al pick-up te hebben. Ja, vind nou, ik wel, nou, maar ja, niet aangesloten. Dus. <laughs> ja, dat ziet niemand. <laughs> ja. Oké, okay. en de we tot het laatste nummer, Get to You. Een, een, reisje, een vliegreisje naar, naar zijn geliefde. Dat is okay, ook wel ja. heel speels, uh, lichtvoetig vind ik. Een beetje uh, zo'n niks aan de hand liedje eigenlijk. Hè? Bright Sunny Day zingt hij ook. <laughs> ja, is van, uh, Crosby is hier ja. geen veldenwegen te bekennen. Die zou dit niet... Uh, <laughs> niet hij zou weggelopen. Die zou dit niet... Uh, het is heel fijn luisteren hoor, dat wel. Maar uh, wat ik wel leuk vond, ik moest denken aan... Uh, Just a Song Before I Go van Graham Nash. Die heeft later ook een song geschreven over... Uh, through the Friendly Skies, dat hij in een vliegtuig zit. Mm -hmm, yeah. En uh, een beetje dezelfde sfeer. Ja, yeah, ja. Yeah. En ik uh, kom weer op een ander thema, Pim. Dat is ook misschien een vliegtuig maar een vliegtuigliedje. Back idea. in de USSR. Ja, yeah. yeah. <laughs> vliegtuig, ja. Yeah. Yeah. Dus uh, dit is Get to You, een vliegreisje... Uh, het is geen protestlied, laten we dat voorzichtig oh. <laughs> concluderen. Nee, nee, nee. Maar lekker in het gehoor liggend. Ja, zeker. Maar ik, ik denk, denk dat het wel goed is geweest voor, uh, voor hem dat hij eruit is gestapt. Dat hij toch zijn eigen weg is gegaan. Want hij zit natuurlijk met Cosby Stills Nash en uh, al die anderen. Heeft hij best wel mooie dingen gedaan. Ja. Hij heeft ook nog even in de Buffalo Springfield gezeten. Ja, maar ook okay, heel mooi. Ja, Corby Stills Nash is natuurlijk het beste wat hem ooit is overkomen. Geloof ik ook wel. Ik. Ja. Ja. Ja. ik heb me altijd verbaasd over de rol van Graham Nash daarin. Hè? Hoezo? Die kwam oh. toch uit Engeland? Van de Hollings? Ja. Ook een heel een beetje braaf, beetje ja. poppies. Ja. ja. Maar die kon het denk ik ook niet volhouden. Die is het denk ik ook uitgestart omdat hij toch een andere visie had. En toch uh, andere dingen wou doen. Ja. ja, ja. Ja, die hebben onze hele, hele mooie muziek uh, ge gebracht, die, uh, die mannen. Zeker, ja. Dus toch weer een kleine link, tenminste bij mij, bij Get To You, aan... Uh, Moet ik even aan Graham Nash denken. Mm -hmm. En uh, de stap is natuurlijk ook niet zo groot, hè. Van uh, deze plaat naar, uh, naar misschien sommige uh, Cosmic Nash-werk... Vanwege de factor ja. Crosby natuurlijk. Ja, ik denk dat dit meer experimenteel was en uh, Crosby Stils nash was meer uh, samensang georiënteerd ja. ja. en dit is toch mee. wel experimenteel ja, Dat vind ik mee, wel ja. Ja. ja. Niet al die nummers, maar denk ik zeker de helft wel, ja. ja. Dat vind ik ook wel mooi, ja. Waar het overeenstemt misschien is... is uh, dat Crosby op een bepaalde manier van... Uh, wat ze was zeggen, van die hele dromerige... wat atmosferische... Ja. daar is hij heel goed in... Zeker, en composities ja. kan maken. Die heeft hij dus zowel bij Stil's Nash gemaakt... Ja. als... Uh, als ook, wel bij, ook wel op deze plaats. Uh, ja, ja. Kijken of daar nog... Straks wij komen bij ja, kom, Dolphin mooi. Smile bijvoorbeeld. Ja, zeker. Maar we ja, zitten nog, uh, we zitten nog, daar, daar zijn we nog niet. Uh, jij moet even zeggen waar we zitten. Nee, nu. nee, we zijn nu weer klaar met uh, kant A. In side 1 eigenlijk. We gaan nu naar kant B. En de eerste nummers uh, Change is Now. Ja. Van McKinnon en Hillman. Huh? Ja. teksten die de luisteraars adviseren... om het leven ten volle te leven. Carpe, carpe diem. Ja, carpe diem. Ja. Pluk de dag. Ja, ik had ja. dit ook al... als album, als album opener... had ja. ik al veel beter gevonden. Want dit is... Uh, ik vind het ook een beetje Eight Miles High-achtig. Ja. Heel fijn nummer. Ja. Het is atmosferisch. En uh, er zit een hele mooie gitaarsolo in. En dat mis ik bij de beurts vaak... Er wordt wel getokkeld en er wordt gitaar gespeeld van alle kanten. Maar een gitaarsolo, zoals in dit nummer, dat geeft het echt veel meer power. Ik vond het een beetje atypisch voor de beurs, dit nummer. Of tenminste op deze plaat, maar daar is hij dan eindelijk. Maar inderdaad, wel een goede vraag. Waarom zouden ze dat als eerste nummer hebben gekozen dan? Artificial Energy. Om toch een beetje elektronisch of experimenteel aan te geven misschien. of zo. En, uh, ja, dat is het. Deze kant gaan we op. Kijk het. Dus gaan we genieten, ja of nee? Maar hier doet David Crosby ook al mee, hè? Ja, hij doet ja. mee, hij speelt mee, klopt. Ja, dat is misschien ook nog even leuk om te vermelden, want uh, David Crosby is er ook uh, uitgegaan dat hij, ja, een, een compositie had, over een menage trois, een driehoeksvouding. Nee, geen verhouding. Een, een triootje, hè? dat vonden die andere uh, bandleden toch maar niet eigenlijk, dat, dat, daar kan je nog niet over zingen maar als je dat nummer luistert van uh, bij Jefferson Airplane, wat is door hun uh, ook bezongen ja, nou, het is verschrikkelijk mooi maar het staat Dit, in, ja. niet als op de originele plaat, hè? nee, later hebben ze het volgens mij wel een keertje opgenomen maar het meest uh, mooie vind ik die van Jefferson Airplane, hè? Oh, door Chris en gezongen nou, dat ook. is erg ja, mooi, ja maar dat zegt ook iets aan dat David uh, dat hij toch aan het veranderen was. Dat hij toch een hele verandering heeft doorgemaakt in korte tijd. Dat hij, dat, ze daarover, dat hij daarover ging zingen en zo. Dat hij dat acceptabel vond. Dat hij zei, nou, dat moet toch wel binnen deze maatschappij bespreekbaar worden of zo. Dus... Volgens mij is er een hoop met hem gebeurd rond die tijd. Ja, het volgende nummer is ook weer een beetje uh, ja, een poppy muziek, hè, van uh, Old John Robertson. Ja, heel in de stijl van Mr. Spaceman. Dat kent je ja. ook wel, hè? Ja, Mr. Spaceman. Ja. En een heel ja. opbeat, uh, pop popsong met ja. heel veel milieus gitaarwerk. En ook heel veel soort phasing, hè? Er zit een soort geluid wat een beetje... Ja. door het nummer heen gaat, ja. En, uh, ja. Ja. ja. Wat het volgens mij interessant maakte... dat er een heel verrassend strijkers... Is dat jou opgevallen? Zit er een internet in? Ja. met Strijkers... Okay. Maar de tempo er even stopt en dan hoor je een soort uh, okay. ja, heel wonderlijk uh, ja. uh, strijkarrangement. En dan, okay. dan gaat het, we gaat het weer door. Ja. Ja. Nee, heb ik nog niet Dus zo. wat ik zeg, ik vind kant 2, naarmate ik verder kom op, deze album, op dit album, vond ik, hem, vond ik het boeiende worden. Oké, okay. ja. ja. Het gaat over een gepensioneerde filmregisseur, John S. Robertson. Die in een klein stadje in de buurt van San Diego woonde waar Chris Hillman, eh, was de bassist van de Birds, ook opgroeide. Ja, het was een beetje afwijkend vergroeien... in het landelijk gebied. vaak gezien met Stetsenhead op. Hè, dat, mm -hmm. Daar zingen ze ook over. Een grote witte snor. Waardoor hij eruit zag als een Amerikaanse frontier... uit het Wilde Westen. Ja, Dat, dat zie je meteen helemaal voor je. Hè? Ja. Mm -hmm. En in de song uh, herinnert helemaal zich... hoe de kinderen van de stad vreed lachten... om het uiterlijk van Robertson. En de combinatie van shock en ontzag... Die, dat, die hij bij de stadsmensen opwerkt. Oké, okay, nou, dat is wel een uh, aansprekend voorbeeld. Uh, ken je die <laughs> uh, detect of nog met, met die man in New York op zijn paard, beklaut? Ja. ja, dat was ook zoiets. Had ook zo'n En die ging op zijn paard zo. <laughs> ja. Die trok zich ook voor niemand wat aan. Die heeft toch niet meer dat aan? Nee, nee, nee. Beklaut, nee. ja, ik weet het nog. En in dit nummer wordt Old John Robertson een beetje ook op de hak genomen, denk je? Of is het gewoon een. Uh, ja, ik denk hoe hij, een... hij hem ziet, inderdaad, ja. ja, ja, ja. Maar inderdaad, hij probeerde, staat hier dan, de visuele excentriciteit van Robinson het vast te leggen... door de band het nummer te laten opnemen als een country-western two-step. Dat vind ik ook wel een mooi nummer, maar ook een beetje een poppy nummer wat je zegt. Ja, een beetje, ja. Ja, niet zo ja. experimenteel, maar wel mooi. Crosby speelt wel mee, of ziet mee. Het is een, het is een heel aardig gelukt beurt nummer, hoewel het een beetje lichtgewicht is, maar wel heel fijn... Uh... Fijn luisteren, maar kort hè, 1949 jaar. hoor. Ongelooflijk hè. Ja. En dan komen we bij een helemaal uh, experimenteel nummer. Hè? Tribal Gathering. <middels> A master don't even a pilot comes, a laughing an energy, I don't trust a joke, a friend of motorcycle ancient comes, we sit and talk a while and share a smoke. goes a dancing light Caught up in the sound of talking drums Lost himself out in the wheel of sky Strange thing gathering of tribes Strange thing gathering of tribes Ik vind dit een mooi nummer hoor. want ik zeg, ik was een fan van 2, Ik vind het ook een beetje. Vind je het Jefferson Airplane achtig, dit nummer Tribal Gathering. Ja, zeker. Ja, ook zoiets. Ja. En, ja. Uh, en nogmaals, er zit een gitaarsolo in ook weer. En een goede. <laughs> ja, ja echt, echt belangrijk. Fijn, ja. Ja. fijn nummer. Ja, het dus zal de invloed van Crosby zijn <laughs> waarschijnlijk. Ja. Maar Crosby uh, was toch niet zo'n goede gitarist? Hij was niet de zanger van de ja, tijd? Klopt. Okay, ja, klopt. Ja, nee, hij was een ritme gitarist, dat klopt. Maar misschien heeft hij toch wel invloed gehad... op hoe dat nummer uh, uiteindelijk uh, in elkaar zat. Ja. Maar ik vind... de Close Harmony is fantastisch bij dit nummer. Ik vind het... Uh, nogmaals, gitaarwerk, mooi, gitaarsolo. En, uh, waar het over gaat... is me even ontgaan. Maar muzikaal vind ik... de status staat heel goed. Als een ja. huis... Een beetje terugkomen op de beurt, eigenlijk. Ze worden toch gezien als een heel belangrijke. of invloedrijke. Uh, popgroep, eigenlijk. Hè? Maar misschien hebben ze ja. veel in de weg getimmerd ofzo. Of dat ze al zo lang bestaan, maar. Ja, dat is een goede vraag. Zijn ze invloedrijk geweest? Ja, ze, zijn heel, ja. ze zijn wel heel geliefd geweest. En, maar, maar of ze nou invloedrijk zijn geweest, dat. moeilijk is. Dat, nee, dat kan ook niet zo, hè? Volgens mij zeker niet, nee. Maar mijn, mijn conclusie zou zijn: je hebt natuurlijk die album, het album is geremasterd ooit. Met, yeah. met, met een paar nummers toegevoegd. Ik denk dat dit een fantastisch album voor mij zou zijn. Als ik er drie nummers af mocht halen. En die drie ja, nummers, ja. Hè, je hebt wat Triad genoemd. Ja, tij, tij, die je dus ja. later ja. bij de remastering hebt ja. toegevoegd. Die zou je bij het originele album. Zou je, ja. en is, en een andere volgorde zijn. Een soort sport. Ja, ja. ja, En andere volgorde. Hoe, hoe kun je een album. Uh, eigenlijk nog beter maken. Ja, haalde drie slechte nummers eraf en zette er drie goede bij. Dan was het, dan was het nog in mijn achting gestegen. <tied> Dolven van Smaal is echt weer ook door uh, David Crosby geschreven. Hè? Een, een belangrijke ja. denk ik. Hè? Gespeeld. Althans is... vind, vind ik ook een heel fijn nummer weer. Dolphin van Smaal, ja. ja. Het is ook leuk, het, ja, psych of je psychedelisch noemt het misschien niet, maar dit, het, zit er zitten dus diepzeegeluiden in. Ja. Ik moest denken aan uh, zo'n, zo uh, ik moest denken aan Yellow Submarine, ook diepzeegeluid ja. En trouwens Klopt, aan ja. Octopus's ja. Garden. Ja vaak gezegd, waarom zijn die nummers, die Ringo-nummers althans die twee uh, zo geliefd? Omdat het een soort, ook een soort escape is van helemaal weg van de wereld ja. in die uh, submerged in zee onder water. En dat van dat okay. Smile ja. met een beetje fantasie heeft ook voor ja. ja. mij die sfeer. Ja. En uh, het is een vrolijk nummer. Het is ook, ja. Ja, wat ik zeg, een goed thema. En, uh, nou, we weten dat ik, uh, David Crosby een voorliefde had van uh, het gebruik van nautische beelden in zijn songs, hè? Ships bijvoorbeeld, hè? The Leeshore en zo. Dus, nou, heb je het al? Ja. Oké, okay. dat heeft hij goed gezien. Ja. Dus, uh, maar ook een beetje wat je net zei, dat uh, uh, Leonard Nimoy had ook een paar van die ja, standaard woorden of zo, of, uh, waar die vanuit ging, maar. David Crosby blijkbaar nautische beelden of zo. Dat ze die vaak gebruiken voor het beschrijven van nummers. Dat is ook wel leuk. Ja, leuk om dat te Dat horen. zou ja. zeker kunnen. En er zit ook, ja, er zit een interessante break in dat nummer. Dus uh, dit is voor mij wat, wat dit album interessant maakt. Gewoon uh, uh, het thema is goed, het is vrolijk en er zit ook muzikaal zit is er genoeg te genieten. Ja. Ja, het is ook een heel melodie melodieus nummer. Echt, het staat wel, ja, ja. En dan komen we alweer bij het laatste nummer. Space Odyssey. Een folk space nummer met veel geluidseffecten. Dat is geschreven mm -hmm. door Roger McQuinn en Bob Hippard. Want oh. ze zijn allebei sterk geïnspireerd door science fiction. Oké, okay, dat klinkt allemaal goed. Maar allemaal als, ik heel, goed, als je het me eerlijk vraagt... vind ik het als album... zeker als album-closer... Mm -hmm. vind ik het teleurstellend. Dit <tied <nummer>. <tied <sug in> dus het begin is... niet ja. zo oké. Okay. Nee. En het eind is niet zo oké. <sug in> <sug in> ja, okay. dat, is maar mijn, dat is mijn bescheiden mening hoor. Ja, dat maar either, het, de, de, the, de, de komt gewoon niet van de grond. Ik vind ook de samenzang niet mooi. Dat is natuurlijk mag je eigenlijk <sug in> niet zeggen van de beurs. Maar mm -hmm. hier is een bepaalde... toonafstand... Uh, ja. Ik zomaar eens luisteren. Dat vind ik, vind ik zelf niet zo, uh, okay. niet zo geweldig. Ja. En uh, ik kan niet echt wennen. Ik kan niet warm lopen voor dit nummer. Het is ook een beetje. Uh, ik vind het, het, is, het is wel het is dromerig, maar het komt niet goed van de grond. Nou, laten we het hier maar bij houden. Piet, nogmaals weer hartstikke bedankt. Het waren Pink, weer twee bedankt. leuke uren. Ja, ja, voor de overlevenden en de Notorious Bird Brothers. Luisteraars, bedankt. Volgende keer gaan we het hoogstwaarschijnlijk hebben, maar dat is nog niet helemaal zeker over de Rolling Stones met Exile on Main Street. Hele opgave, maar we gaan het proberen. Bedankt en tot de volgende keer.